uur Lot Lewin met het NOS Journaal. Het RIVM meldt 1231 nieuwe coronabesmettingen. Dat is nauwelijks minder dan gisteren. Toen waren het er 1270. Beide aantallen liggen boven de signaalwaarde. Dat zijn meer dan 7 besmettingen per 100.000 inwoners. Dat is een van de grenzen die voor het kabinet aanleiding kunnen zijn om in te grijpen. Vorige week kwamen er dagelijks gemiddeld 775 besmettingen bij. Dat was ook al een stijging ten opzichte van de week daarvoor. Het aantal nieuwe ziekenhuisopnames blijft met zes vrij laag. De olietanker die gestrand is voor de kust van Sri Lanka verliest geen ruwe olie meer. Het lek in de New Diamond is door duikers gedicht. Deze week brak voor de tweede keer brand uit op het schip. Gevreesd werd voor grote milieuschade als de brandstof in zee zou belanden. Een Nederlands bergingsbedrijf heeft geholpen bij de operatie. Volgens het bedrijf zijn de tanks met olie intact gebleven en wordt er gekeken wat er met de tanker moet gebeuren. Ondanks internationale protesten heeft Iran worstelaar Navid Afkari geëxecuteerd. Hij was ter dood veroordeeld voor het doodsteken van een beveiliger tijdens een anti-regeringsprotest in 2018. Maar volgens zijn familie is hij via martelingen gedwongen een valse bekentenis af te leggen. In Bergen in Noord-Holland hebben tientallen jongeren vannacht de politie bekogeld met glaswerk. De vlam sloeg in de pan toen de politie een 17-jarige jongen aanhield voor het beledigen en bedreigen van agenten. De politie heeft het centrum moeten schoonvegen. Er zijn twee aanhoudingen verricht. En het weer vanuit het westen Wolkenvelden en in het uiterste noorden mogelijk wat motregen. In het zuiden meer zon, het is 18 tot 22 graden. Morgen droog en zonnig en 20 tot 25 graden. Na het weekend blijft het zonnig en lopen de temperaturen verder op tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Er is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er staan op dit moment geen files.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 Zin in ZFM. -M -M. Met nu. Entertainment for you. Hallo party people. Dit is your captain, Shorty speaking. Welkom aboard Party Freak Airways. After takeoff we will pump up the sound system. Because we're going naar de klote. Om zeven uur gaan we op weg naar een nieuw avontuur. Met het vliegtuig vanaf Schiphol, daar zitten wij ons vast half vol. Het is hier beter dan in Nederland S'avonds duiken we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 De golven van de zee, wat is jouw kracht enorm? Ja. Eppelvloed, je lange gouden strand, ik voel me weer dat kind, spelend in het zand. Hey, hey, hey, hey. niet met volle circuit, strand of de kroeg. Gedacht. Ik weet die zit bij hem hoort. is in het, het woord, hier is het allemaal. Een delen dat gevoel. Hier spreekt het bakman. mijn wij,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 Mano mm -hmm. Mano. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm.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 Ik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 Me nog een kans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 Als je hier straks niet meer bent. Ik zal hier missen, want dat ben ik niet geweest. Hoe heb je zo zoveel?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 Wel raar, want u heeft nooit geen hechten in de tuin en pas, pas maar! Zo, nou. Ik hou dit niet meer uit! Niet. Oh Oh ho, ik heb zo'n last van hechten in de tuin! Van hechten in Schapkaan. de tuin, ja ja! Ik heb zo'n last van hechten in de tuin! Om het af te leren dan. Je weet het hè. Alleen als die ijs en ijskoud is. Daar zal ze hebben. Het enige trio op de oven ziet zetten, en koele zomer. Ja, gehoord wat er gaat komen. Hult de vol die gaat slokken. Ik heb nachten liggen, wachten tot het Ik wil feest! En ik hoef niet uit te leggen, wat de Vriezen altijd zeggen. Ik doen, til de break op zo. Het is een.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 Keer op keer. ik kan er niks aan doen. Als feest ooit een sport, sport, sport, sport en kampioen. Ik stop pas als ik wou, ben, dus morgen zie ik groen. Vanavond doe ik gekken dat ik jong oe'n. Handen zijn Dit is een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 En nu natuurlijk nog, ontmoen. Dit, dit, dit, dit is ZFM, ZFM.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 Het beer, beer, beer, beer, beer, beer. schenkt de waard zijn trouwe gasten, en komt het feest al wat op kan. Net als vroeger, als we strijden. wij op het leven